Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdick. Lichte opwinding bij de fans van Barbara Streisand. Vanavond doet ze voor het eerst een show in Nederland. Straks meer over haar in het NOS Radio 1 sonaal Hebben we ook Kamerlid Sander de Rouw over de Vira. We hebben nieuws over de missie naar Mali na het nws chanaal met Renate Evers.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 Op een persconferentie in Napels gaf het bedrijf de NS en de Belgische NMBS de schuld van de problemen. Het bedrijf de beide spoorwegen ook dat ze geen dagelijks onderhoud pleegden tijdens de sneeuwval, terwijl dat wel was aanbevolen. Topman Manfalotto herhaalde de beschuldiging dat de NS bovendien veel te hard door de sneeuw reed. Het conflict zal naar alle waarschijnlijkheid voor de rechter worden uitgevolgd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.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 Uh, elektronische detentie aan de voorzijde, daar lijkt en geen politieke steun voor... en geen draagvlak voor bij de zittende en staande magistratuur. Met elektronische detentie aan de voorzijde doelde Teve op de enkelband... als alternatief voor zelfstraf. De regeringspartijen VVD en PVDA lieten vanmorgen weten dat ze daar tegen zijn. Ze zijn positiever over de enkelband voor mensen... die het grootste deel van hun straf al hebben uitgezeten. Tever gaat in totaal 340 miljoen euro bezuinigen op de gevangenissen. En daar valt nu een gat in van 46 miljoen. Hij gaat nu kijken naar alternatieven, ook voor andere onderdelen van zijn plan. En wil binnen twee weken zijn aangepaste voorstel klaar hebben. Station Gouda is weer vrijgegeven. Vanmiddag werd het station ontruimd na een bommelding. De politie zegt nu dat de melding vals is. Het treinverkeer rond Gouda werd rond half drie stilgelegd. Honderden reizigers moesten station Gouda verlaten. En ook het naastgelegen gemeentehuis werd ontruimd. Inmiddels mogen de sporen weer bereden worden... en gaan we het treinverkeer opstarten. Maar het zal nog wel enige tijd duren voordat alle treinen weer rijden, zegt de NS. Oostenrijk trekt zijn blauwhelmen terug uit de gedemilitariseerde VN-zone op de Golan. Het is een gebied tussen Syrië en het door Israël bezette gedeelte van de Golan. Vanmorgen braken daar gevechten uit tussen opstandelingen en het Syrische leger. Vlak bij de posities van de Oostenrijkse VN-militairen. Correspondent Sander van Hoorn. Er is vandaag een mortier uh, terechtgekomen. Niet duidelijk van wie, maar in een van de bases van uh, UNDOF, zo heet die vredesmissie. En daarbij is uh, iemand gewond geraakt. En misschien kun je nog wel herinneren, een paar maanden geleden zijn er tot twee keer toe uh, uh, VN-militairen gekidnapt door. Rebellen. Dat waren Filipijnen. Ja, die vredesmacht die bestaat uit Filipijnen, dus Oostenrijkers en ook nog Indiërs. Ja, die Oostenrijkers die trekken zich dus nu terug. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is van het Oostenrijkse besluit op de hoogte gesteld. De werkzame stof in ecstasy-tabletten is de afgelopen jaren flink hoger geworden. Een paar jaar geleden zat er gemiddeld nog 80 milligram van die actieve stof in een tablet. Nu is dat al 120 milligram. Het Trimbos Instituut maakt zich daar grote zorgen over. De hogere dosis kan eerder leiden tot hartritmestoornissen, leverproblemen en psychotische klachten. Het Trimbos Instituut vindt ook dat in de media te vaak wordt gedaan of het slikken van ecstasy-pillen tamelijk onschuldig is. Nou, we vinden dat er heel erg lichtzinnig gedacht wordt... over de, de, de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van ecstasy. Het is een middel dat niet voor niks op lijst 1 van de opiumwet staat... en er zitten gewoon risico's aan. Elk jaar gaan in Nederland mensen dood na het slikken van ecstasy-pillen. Afgelopen weekend overleed nog een 17-jarig meisje uit Tilburg. Vermoedelijk na ecstasygebruik.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 De verkeersinformatie -Swaan. Ja, Het is toch een wat moeizame avondspits al met al. Met behoorlijk wat ongelukken. Vooral op de A28, daar ging het aan het begin van de spits al mis. En ook op de A16, van Rotterdam naar Breda. En daar is nu nog de meeste vertraging. Tussen de Van Brienoordbrug en de Drechtunnel, 12 kilometer fieden. Drie van de vier rijstroken zijn de hele spits al dicht. Nou, de gevolgen zijn duidelijk veel vertraging. Omrijden kan het beste via de Haringvlietbrug over de A29. De A28 was een tijdje dicht bij knoopend hoevenlaken richting Utrecht. Nou, de rijbaan is vrij. Maar nu is de andere kant op een ongeluk gebeurd, richting Zwolle. En daar staat file tussen Amersfoort en Knoopend -Hoevelake. Vier kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Blijf luisteren. We hebben een uitslag in Parijs. Tot zo. Yo, Audu. Nou, wanneer ik beveiliging voor de eerste hulp nodig heb... dan uh, neem ik geen enkel risico. Let ik maar op één ding. Het veiligheidskeurmerk.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 Ook nu tot 500 euro korting op waanzinnige tv's. Alleen tot en met 9 juni. Alleen bij ElektroWorld. Wow! Ja! Dit is echt een vaderdag alarm! 500 euro korting! Kom naar ElektroWorld of bestel op ElektroWorld.nl. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl.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 Met Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond. Nederlandse militairen naar Mali, hoe kan het ook anders? Nederlander Bert Koenders, het hoofd van de missie van de Verenigde Naties in Mali... zei bij zijn aantreden dat hij het wenselijk vindt dat er westerse hulp komt. Ook uit Nederland. Al hoefde dat niet per se troepen te zijn. Dat kan ook zijn op het terrein van inlichtingen of medische voorzieningen of stafcapaciteit. Maar Den Haag denkt met hem mee en doet met hem mee. Straks de, deta de details. Er is een nieuw hoofdstuk in dat donkere dossier dat FIA heet. En het is droog in Parijs bij tennis. We hebben een winnares en dus een eerste finalist op Roland Garros. Ja, Roels, zeg het maar. Ja, Maria Sharapova heeft uiteindelijk toch de wedstrijd uitgeserveerd... zoals dat dan heet, op 5-4. Ze zat op 5-2, die vier matchpoints. Toen kon ze het nog niet afmaken. Maar op 5-4 dus wel in de derde set tegen Victoria Assarenka. Dus Maria Sharapova, de winnares van vorig jaar... nu ook weer in de finale zaterdagmiddag. En dan gaat ze spelen of tegen Sara Erani uit Italië... of Serena Williams, de Amerikaanse. Die halve finale gaat zo beginnen. Ja Roels, dank je voor deze update. De producent van de Vira, het Italiaanse bedrijf Ansaldo Breda, wijst elke verantwoordelijkheid voor het mislukken van de trein van de hand. Het is naar eigen zeggen schandalig dat er naar het bedrijf wordt gewezen. Want met de treinstellen zelf is er niets aan de hand, zei de topman vanmiddag op een persconferentie. Sander de Rauwe, Kamerlid voor het CDA. Goedenavond. Goedenavond. wel stel Kritikaster van de Vira de afgelopen weken genoeg aanleiding ook toe uh, geweest. U hebt die persconferentie een beetje meegekregen, het nieuws? Ja, op verschillende manieren. Via Twitter, via wat beeld. En ook de stukken die daarover gelezen zijn. En wat is uw conclusie? Nou, dat er heel weinig uh, reflectie is uh, in uh, uh, Italië door deze, dit bedrijf. Er is een waslijst aan punten uh, afgelopen week uh, naar buiten gekomen... die uh, volgens mij heel duidelijk zijn. En op geen enkele manier werd één van die punten echt aangehaald. En de punten die dan wel ontzenuwd werden... bijvoorbeeld uh, de sneeuw in de toeters, om het zo maar te zeggen... ja, dat vond ik uh, tameloos, uh, tomeloos belachelijk. Omdat de topman van Ansaldo Breda zegt van de NS... heeft er zelf veel te hard mee gereden door de sneeuw. Dat hadden ze niet moeten doen. Daar moest ik een klein beetje om lachen. Ik uh, kan me herinneren dat er een HSL-trein besteld is. Daar zit het woord snel in. En ik ben ook wel benieuwd naar de bestekken, naar de offertes, maar het is heel duidelijk geweest dat vanaf het begin af aan een snelle trein besteld moest worden. en Dat daar ook heel duidelijk over handeld, onderhandeld is, omdat aanvankelijk een trein moest gaan rijden die 300 km per uur reed en uiteindelijk 250. Er is wel sneeuw gevallen in die periode, maar niet overdreven veel. En ik vraag me ook af, er zijn ook periodes geweest dat er geen sneeuw viel, maar de treinen wel uitvielen. Ja, dus u noemt dit ongeloofwaardig wat de bedrijf heeft laten horen vanmiddag? Ik vind het niet sterk. En ik vind ook uh, het opvallend dat op geen enkele manier aangegeven wordt... Uh, op de alle andere punten waar heel veel kritiek op was. Bijvoorbeeld over de roosters, over de kabels, noem allemaal maar op. Over de, de deuren die uh, los zaten. Nee, ik uh, denk echt dat het uh, tijd wordt dat, uh, dat daar uh, meer onderzoek naar komt. En ik ben ook benieuwd of de Italianen ook bereid zijn... om dit uh, bijvoorbeeld uh, in Nederland voor een enquêtecommissie... Uh, uh, of zij dat willen gaan uitleggen. Dat zou het liefst zien, neem ik aan. Dat klopt. Ik denk dat zij een belangrijke partij zijn. Er zijn is, heel veel vragen. Maar dat is nog ver weg, hè? Dat is ver weg. En uh, dat, uh, dat, zal, uh, dat zal moeten komen. Maar duidelijk is wel dat de partijen een fors tegenover elkaar staan en dat we dus nog niet weten wat er nu precies gebeurd is. Dus bevestigt in mijn ogen wel dat er noodzaak is om dit tot de bodem uit te zoeken. Ja, want volgens de topman van het Italiaanse bedrijf uh, zei hij van nou als het tien, tien dagen geleden u mij dit had gevraagd, dan had ik er nog alle vertrouwen in gehad dat het goed gaat komen. Uh, de testfases waren beter dan de concurrenten. Uh, het is in mijn ogen, zei de man, gewoon een prima trein. In, in hoeverre, als we dat doortrekken naar de samenwerking met de NS, in hoeverre heeft de, de NS zich volgens u bemoeid dan met de bouw van de Vira, als we luisteren naar wat deze man heeft gezegd. Ja, wat we nu weten is dat er uh, wel uh, zeker bemoeienis is geweest van de NS en de NMBS. Ik noemde al even de discussie over de oorspronkelijke snelheid die de trein moest rijden, namelijk 300 km per uur. En de gezamenlijke conc conclusie van de NS en de NMBS om dat te veranderen naar 250 per uur. Maar ik weet ook van verhalen dat er verschillende NS'ers de afgelopen jaren ook gewoon in de fabriek zijn geweest om te controleren, om te kijken. En ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig met de Tweede Kamer, wat daar de bevindingen van waren en wat daarmee gedaan is. Ja, en dan komt er een uh, schadevergoeding, zoals aangekondigd, vanwege imago-schade van de Italiaanse zijde. Een um, aardige opmaat voor het, uh, het, het, de, de, het kabinet dat morgen over de VIRA gaat praten. Als u meeneemt wat er vanmiddag naar buiten is gekomen, wat verwacht u daar dan nou van vanmorgen? De Kamer wacht allereerst al een week lang op vele rapporten waar anderen over citeren, maar die wij niet kennen. De bekende inmiddels Mod McDonald rapporten. U weet wel, die rapporten ook die ingingen op de strafpunten. Je mocht maximaal tien strafpunten hebben, dan mocht een trein niet rijden. En bij een half analyse bleken er al 2000 punten vergeven te zijn. Ik denk dat de Kamer heel graag die rapporten wil hebben. Die zullen denk ik morgen gaan komen. Maar wat wilt u vooral horen van het kabinet? Het allerbelangrijkste, wat gaan we nu de komende tijd doen... om die reiziger van A naar B, van Amsterdam naar Brussel te brengen? Te meer omdat er ook een drukke zomerperiode aankomt... waar bijvoorbeeld Schiphol veel belang bij heeft. En twee ook, uh, is het kabinet ook echt bereid om te kijken... of er, uh, of er een uiteindelijk misschien ook een andere partij kan zijn... die wel een uh, HSL-verbinding tot stand kan brengen. Maar verwachten we ook dat het kabinet dat stekker zal trekken morgen? Ja, het, ik, moet, ik realiseer me dat ik die vraag niet eens beantwoord heb... Uh, omdat ik echt denk dat dat niet meer een vraag is. Maar waarschijnlijk zal daar morgen wel een uh, besluit over komen. Ik snap Dijsselbloem ook, de minister van Financiën, dat hij zegt... ik wil wel even kijken hoe dat juridisch zit. Ik merk ook dat er in de Kamer echt wel begrip voor is... Maar eh, ik denk niet dat er morgen een conclusie kan komen van... nou, we gaan het nog eens bekijken of we gaan het nog eens proberen. Ik denk dat dat echt de verleden tijd is. Morgen gaan we zien en horen Sander de Rauwe, Kamerlid voor het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Nederland wil dus tientallen militairen naar Mali sturen. Het kabinet wil dat ze gaan meedoen aan een EU-trainingsmissie... om Malinese soldaten op te leiden. Het precieze aantal militairen staat nog niet vast... maar het kabinet heeft wel haast. En deze maand moet de beslissing vallen. Jeroen van Dommel in Den Haag, voor waar die haast... Dat heeft ermee te maken dat uh, de militaire planners van de EU... eigenlijk die missie nu een beetje aan het samenstellen zijn. Uh, dus alle landen melden zich. Ik heb zoveel soldaten. Ik heb dit vliegtuig in de aanbieding. En zo wordt die hele missie dan samengesteld. En als je daar dan eigenlijk te laat komt aanzetten met je aanbod... ja, dan is eigenlijk alles al ingevuld. En dan zeggen ze daar nou, laat maar zitten. En dat precies overkwam Nederland in uh, maart. Toen werd er hier erg geaarzeld in Den Haag over die missie... Um, en ja, toen het puntje bepaalde kwam, was eigenlijk waren alle, alle functies al ingevuld... en was Nederland niet meer nodig. Nou, dat wil je natuurlijk niet nog een keer. Als je toch zelf inmiddels wel hebt bedacht dat je graag wil meedoen aan Mali... en dat heeft het kabinet nu bedacht, dan moet je er dus vlug bij zijn. En dus is enige haast wel, uh, wel geboden. Terwijl er toch heel veel gedoe is geweest tussen PVDA en VVD. Maar waarom kan er dan nu ineens wel? Omdat uh, vooral de VVD nu langzaam toch uh, toegroeit naar een beslissing over Mali. Uh, het zat zo, de PVDA die wil al veel langer dat Nederland actief wordt in Mali. Hè. Die, je hoorde net Bert Koenders al even langskomen. Ook PVDA En die lijntjes zijn natuurlijk kort. Uh, en de PvdA heeft uh, ja, van oudsher een, een warm hart voor Afrika. Dat is bij de VVD toch echt anders. Uh, maar bij de VVD zijn twee argumenten eigenlijk belangrijk geworden. Ten eerste die missie in Afghanistan, in Kunduz. Daar zitten honderden Nederlandse militairen. Maar dat loopt af. Dus die Nederlandse militairen komen naar huis. En die zouden dus voor wat anders ingezet kunnen worden. En de VVD heeft nog een heel erg binnenlands argument. En dat zijn de bezuinigingen. Daar is het kabinet natuurlijk over aan het praten. Uh, als je die militairen wel hebt, maar ze niet uitzendt, dan komen de begerige ogen richting Defensie van, nou, daar kan dus blijkbaar nog wel wat af. Dat wil de VVD natuurlijk koste wat kost uh, voorkomen. En dus uh, is een uitzending naar Mali nu wel mogelijk geworden. Ja, het precieze aantal militairen zei, ik sta nog niet vast, maar je hebt natuurlijk even gebeld met je bronnen. Heb je enig zicht op het aantal mensen wat die kant op gaat? Nou, hoe meer bronnen je belt, hoe, hoe ingewikkelder het wordt, uh, Tim. Dat is een beetje niet lastig. Dus. Nee, de, eigenlijk moet je niet teveel bellen, maar goed, we willen natuurlijk wel vertellen hoe het echt zit. En dan kom je ergens uit, ja, ik kan het ook niet mooier maken, tussen de, de 40, dat is de conservatieve. En 100 dat, dat zou wel erg ver veel zijn vinden anderen dan weer. Dus ergens daartussen zit het. Uh, tientallen heb ik het maar genoemd. Uh, uh, ja, het gaat er dus om wat Nederland eventueel zou kunnen doen. Uh, het, het punt is dat het kabinet daar snel een beslissing over wil nemen om er ook nog met de Tweede Kamer over te kunnen praten. Uh, dat zou uh, niet deze vrijdag, maar volgende week vrijdag door het kabinet besloten worden. Dan ligt er dus een plan, dan staat er ook in wat voor militairen dat zijn. Uh, het gaat voor een deel om trainers, maar het gaat ook om uh, beschermers van die trainers. Eigenlijk net zoals het in, in Kunduz uh, geregeld was. Uh, dat hele spul moet richting de Tweede Kamer. Die hoeft er officieel geen ja tegen te zeggen, maar het is wel gebruikelijk dat de Tweede Kamer daar dan over gaat praten. En dan zou nog, uh, als het allemaal lukt, voor de vakantie dat allemaal geregeld kunnen zijn. En dan kunnen deze zomer de militairen misschien wel beginnen in Mali. Jeroen je dankjewel. Het is 16 over 6, de verkeersinformatie van dit moment. Wijnand Swan. Nou, er zijn veel ongelukken gebeurd. Maar de A16 naar Breda is zojuist weer vrijgegeven bij de Drechtunnel, Want daar stond eigenlijk de langste file vanmiddag. 12 kilometer, nu nog 9 kilometer. Maar het gaat weer rijden. Op de A1 nog niet van Apeldoorn naar Hengelo. Na een nieuw ongeluk voor de afrit Rijssen. 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En het is nog een rommeltje rondom Knopend Hoevelaken... door een aantal ongelukken. Richting Utrecht was de rijbaan een tijdje dicht op de A28... na een ernstig ongeluk. Nou, die is vrij. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Nu naar Zwolle, voor Troevenlaken staat 4 km, twee rijstroken zijn dicht. En ook files op de, uh, de berg Alpe Dues. Het gaat om de fietsers die geld gaan ophalen voor het evenement Alpe Dues. Wat blijkt vandaag, veel van dat geld wat wordt opgehaald... wordt niet gebruikt voor onderzoek in de strijd tegen kanker. Dat ligt gewoon op de plank, dat geld. Kritiek vanochtend hierover in het financiële Dagblad. 8000 sporters zijn vandaag en gisteren de berg opgefietst om geld op te halen. Josephine Trehi is om die reden bij het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis... in Amsterdam, gespecialiseerd in de behandeling van kanker. En jij beloofde mij dat je patiënten... ging zoeken, Josephine, om te horen hoe zij denken over al dat geld op de plank. Is het gelukt? Ja, die heb ik zeker gevonden, patiënten. Um, er was hier een meneer, ik sta hier bij de, buiten bij de ingang van het ziekenhuis... en uh, kwam hier een meneer tegen, die had een tumor in zijn bronchieën... en die werd hier, uh, hij is hier geopereerd en uiteindelijk uh, uitgebreid behandeld. En hij stond hier met zijn uh, vrouw te knuffelen voor de deur... en ik vroeg hem om een reactie. Op elke actie is altijd kritiek... En als hun vinden dat er uh, te veel geld in een potje zit... en dat er te kritisch wordt gekeken naar hoe, hoe de centen wordt uitgegeven... dan vraag ik maar, wordt dat, uh, wordt dat uh, beslist achter een potje bier die kritiek... of moet je daar ook echt het aanstoot aan nemen? U in ieder geval niet? Absoluut niet. <lacht> Absoluut niet. En ik, ik heb... Nou ben ik niet, niet zo sentimenteel als ik zeg... En ik heb het allemaal meegemaakt. Dus het is allemaal geoude hoer. Want met mij zijn er nog honderdduizenden... En die moeten allemaal, willen ze geholpen worden. Ze willen allemaal nog een stukje leven. Wordt u toch ontroerd? Ja, toch wel, ja. je komt net terug bij die dokter en dan kreeg jij heel goed bericht. Maar uh, dat wil niet zeggen dat ik... Uh, ja, het doet me heel veel altijd, ja. En die kritiek, die, dat vind ik waardeloos. Ronduit. Maar um, het, wat was het goede nieuws? Terwijl u de tranen een beetje wegveegt. Uh, het goede nieuws is ja, over een half jaar terugkomen, hè? het gaat gewoon geweldig goed, er is niks te zien, niks te vinden, dus ja, uh, uh, uh, fantastisch. En dank aan die mensen die uh, die, die uh, centen gaan bij elkaar sprokelen, dank. Ik loop even naar de rookcabine, uh, of hoe heet het? Rookabri, een soort bushalte voor rokers? Ik ben inmiddels een niet-roker. U heeft wel een slangetje naar uw neus met de pleister, wat is dat? Dat is een uh, zonde voor de voeding. En hoe gaat het met u? Ja, ik heb longkanker door het roken. <laughs> zeg ik lachend. Gaat u dan toch in de rookabrie zitten? Ja, er is geen bank hier voor de taxi, uh, om op de taxi te wachten. Dus uh, ik ga maar hier even zitten. dat leuk voor een praatje. Maar gestopt met roken? Ja, noodgedwongen wel. Ja, nu ligt het wel. Maar uh, ja, een paar jaar te laat. Nou ben ik hier vanwege Alp 6 en de kritiek die daarop is. Wat vindt u van die kritiek? Dat is toch bij alle inzamelingsacties. Vind ik wel. Waar zou u willen dat het geld nog meer naartoe gaat als u zou mogen kiezen? Nou ja, sowieso de oplossing vinden voor hoe je kanker kan genezen. Dat ten eerste. En het tweede, uh, uh, de behandelingen zijn vrij zwaar. Uh, niet iedereen weet of ze de kanker kunnen overleven. Dus uh, ja, daar wat geld in stoppen. Dat mensen daar ja, toch een stukje opvang in vinden. En ik moet zeggen dat ze hebben ze hier in het AVL heel goed geregeld. Ik vind het een heel, heel fijn ziekenhuis. Ja. Ik zit me alleen te verbijten waar die taxi blijven. Dat is wel een ramp hier. Ja, nou ja, ik weet niet of Alpe Dusses en het KWF geld hebben om te investeren hier in de taxistandplaats. Want ze zijn heel kritisch, hè? waar ze hun geld aan uitgeven, dat blijkt wel. Maar ja, je kan je afvragen of dat erg is. Hè? En als ik dan hier met onderzoekers in het laboratorium spreek, of uh, patiënten, ja, die vinden het niet erg. Ja, die ja. vinden het prima, kritiek, kritisch. Begrijpelijk. Uiteindelijk zo'n mooi moment... wat je net had met die man. Je hebt het over de ziekte, de kille cijfers, het geld... maar in alle opzichten blijft het toch een kwestie van mensen. Josephine, dankjewel. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien... en smiddags van half vijf tot half zeven... het nieuws uit binnen- en buitenland... in het NOS Radio 1-journaal. That you don't know what you got till it's gone They paid paradise to put up a fucking lie And now they paid paradise to put up a fucking lie Why not?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 Counting Crows met Big Yellow Taxi, heel andere muziek voor het eerst vanavond te horen in Nederland op een toneel. Barbara Streisand, 71 jaar is ze inmiddels. Ze begon haar Europese tournee afgelopen zaterdag in Londen. Barbara Streisand in Londen was dat, vanavond in de Ziggo Dome. Daar had ze een wensenlijstje voor haar twee concerten. Het is vanavond en komende maandag bijvoorbeeld... 120 persikkleurige handdoeken, vijf kleedkamers ingericht als huiskamers... en rozenblaadjes. Dat zou ze ook in het toilet willen aantreffen als ze daar komt. Remco Harms, goedenavond. Goedenavond. zanger bij LA The Voices. U staat ja. vanavond met haar, met Barbara Streisand op het podium. Ja, hoe leuk is dat? Wauw. Ja. Is het leuk, ja? Ja, het is echt heel leuk. Ik zit hier uh, net even te kletten bij het koor, wat er ook is. Het is een geweldig groot 50 man orkest. Ook uh, een heel aantal daarvan die kende ik al van onze eigen theatertours. En uh, nu wandel ik even naar beneden om bij uh, de Amerikaanse crew een bakje koffie te gaan doen. Even een bakje koffie voor het concert. Zegt dat lijstje met eisen uh, uh, Hoort dat nou echt bij zo'n echte diva die Streisand te wel degelijk is? blijkbaar. Ik heb er nog niet zo heel veel van gemerkt, moet ik eerlijk zeggen. Um, ik heb zijn hand geschud vanmiddag en het was gewoon een ontzettend aardig, uh, rustig, vriendelijk persoon. Oké, okay, beschrijf. Ja. Ze had een, uh, een uh, zwarte joggingpak aan, uh, alsof ze thuis uh, op de bank zat. Een, uh, een zwarte hoed ver over het gezicht getrokken, omdat ze nog geen make-up uh, op had. En uh, ze kwam even kijken naar uh, de tenoren die ernaast uh, haar gingen staan vanavond. Ja, want daar bent u er een van. U mag ja. meezingen aan het eind van de avond. Hoe, wat, wat gaat er gebeuren? Nou, we, uh, Bernstein, de componist liedje schrijven, uh, die heeft ooit Candide gemaakt. En Make Our Garden Grow is uh, de grote finale van die uh, Musical. En uh, dat gaan we hier ook doen als finale. En wij zingen uh, mee met haar... En hebt u dat ook al geoefend met uh, La Streisand? Ja, vanmiddag. Ja. En dat is natuurlijk wel een, uh, een erg bijzonder moment... als je dat als groot voorbeeld ziet. En daar ga je dan gewoon even mee zingen. Ja, wat is Streisand op een of andere manier ook een voorbeeld geweest... voor uw carrière? Nou, weet, weet je wat het is? Um, uh, ik heb een theateropleiding gedaan. En uh, zij is gewoon een voorbeeld. Een opleiding. Die kijkt gewoon naar video's van haar... Uh, op zijn opleiding. En dat is, uh, ja, dat is best wel... Hoe uh, zeg je dat? Dat impressed wel, kan ja, ik je vertellen. Onder de indruk. Maar wat springt er dan vooral uit? Wat is het van en dat u helpt als toptenor, als topsanger? Top nou, ik, ik vind vooral haar inlezing inderdaad. Ze heeft een geweldige stem. Uh, en ik vind het zo knap als je 71 bent... dat je nog steeds zo goed bezig bent als zij heeft dat ze ooit zo goed aangepakt. Of nee, ja, dat pakt ze al zo lang goed aan. Um, ik heb daar enorme bewondering voor, als je dat gewoon uh, zo hoog kan houden, die kwaliteit. Ja, en uh, nog altijd ontzettend zenuwachtig, begrijp ik, uh, de oude dame. Ja. ja, dat was vanmiddag wel, maar nu uh, hebben we het gedaan en uh, nou gaat het wel. Oh, de... en zij, inderdaad, zenuwachtig. Daarom heeft zij uh, in, over een paar weken in Israël pas de honderdste concert ever. Ja. En ze, dan is ze al nou, zo'n 40 jaar bezig. Moet je nagaan hoe weinig ze eigenlijk uh, vetten geeft. En vanavond, voor het eerst in Nederland in de Ziggo ja. U zingt ja. mee. een hoogtepunt voor u, Remco Harms? Ja, natuurlijk. Ik, ik, uh, ik ben nu ondertussen aardig wat leuke dingen gewend in Nederland. Maar ja, het is natuurlijk een wereldster. Daar mag je gewoon naast staan. Ik wens u veel plezier vanavond. Dank je wel. Remke Herms, goeie avond. En dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1-sanal. Ik wens u een prettige avond. En verder op Radio 1 gaat Joost Eermans. Goeie avond, Joost. Ja, Tim, avond. Ja, bij mij in de studio zit straks trendwatcher Richard Lamp. Hij voorspelt dat wij burgers steeds ongehoorzamer gaan worden... Hij ziet namelijk een overheid die ons steeds meer geld uit de mouw schudt... en tegelijkertijd steeds slechter presteert. We kunnen dus beter eigenlijk allemaal gewoon zelf gaan doen. En mijn stelling luidt, neem het heft gewoon in eigen hand... burgers van dit mooie vaderland. Dat is mijn stelling, de hekken gaan hier open, de lijnen ook. Ik ga het zo toelichten wat we ermee bedoelen... maar je mening stel ik alvast heel erg op prijs. 0800 1121, dat is de lijn van Radio 1. Dan spreekt u Peter, en die zet u heel graag door... Tweeten kan ook. Doe dat met een hekje eens of een hekje oneens. Ik kijk uit naar uw reacties, zowel op de Twitter als op de bel. Graag tot zo. Naar nieuws, weer en verkeer. Tot avondspits. Tot zo. Geachte heer Jans van Energiemaatschappij De Schakel. Graag zouden we even bij u solliciteren. Punt. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring.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 Staatssecretaris Steven schrapt het plan om een enkel band in te voeren als vervanging van gevangenisstraf. In een debat in de Tweede Kamer zei hij dat er voor dit onderdeel van zijn bezuinigingsplannen te weinig politieke steun en draagvlak is. En de Russische tennister Maria Sharapova heeft de finale van Roland Garros bereikt. In de halve finale versloeg zij de Wit-Russische Victoria Azarenka met 6-1, 2-6 en 6-4. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Markov Hoef. De eerste zomerse dag landelijk, want de beeld kwam vandaag boven de 25 graden. is nog niet gelukt dit jaar. Overigens op andere plaatsen al wel eerder 25 graden. Vanmiddag was het in delen van Limburg en Brabant zelfs 27 graden. Volop zon, wat stapelwolken en daarmee heb ik ook het weer voor morgen verklapt. Er zit nog een nacht tussen met minimumtemperaturen van 9 tot 13 graden. Morgen overdag in het binnenland 24 tot 26 graden. In het noorden wat lagere temperaturen. En op de Wadden blijft het kwik, net als vandaag, nog wat verder achter. en wordt het misschien maar 15. Graden. Het blijft in elk geval droog. Dat is ook zaterdag het geval. Dan weinig verandering. Zij het dat de temperatuur misschien iets lager uitvalt. En zondag een kleine kans op een onweersbui in het zuidoosten. Verder ook dan droog met geregeld zon en 20 graden op de thermometers. ANWB verkeersinformatie. Het was een moeizame avondspits met veel ongelukken. Er staat nog daardoor nog 70 kilometer file. Uh, vooral op de A12 is het nu mis, van Utrecht naar Den Haag. Daar staat tussen Nieuwe Brug en Gouda 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Ten zuiden van Rotterdam is nog veel vertraging op de A15 en de A16. Op De A15 van Rotterdam naar Gorkem. Na een ongeluk tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht Oost 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het is helaas ook een veelgebruikte omleidingsroute voor de problemen op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar was een ongeluk gebeurd bij de Drechtunnel. Nou, de rijstroken waren weer vrij, maar er is zojuist een nieuw ongeluk gebeurd. Vanuit Rotterdam loopt het daardoor vast tussen de Van Brieneoordbrug en Hendrikido Ambacht over 10 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De beste route naar het zuiden is nu de A29. De A27 valt nog op van Almere naar Utrecht, tussen Huizen en Hilversum 8 kilometer. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Neem het heft in eigen hand. U bevindt zich in het theater van het argument, welkom bij Avondspits. Wel WNL, 0800 1121. Ja, goedenavond, was het niet Jord Kelder die laatst hier zei dat de opstand tegen Den Haag niet ver weg is? Hij vergelijkt de situatie zelfs met rampjaar 1672 toen ons volk redeloos, het land redeloos en de regering radeloos was. Steeds minder mensen hebben vertrouwen in Den Haag en vinden dat ze gewoon te veel betalen voor wat ze terugkrijgen. Uit een enquête vanochtend in Dagblad De Telegraaf bleek dat maar liefst 90% van de lezers momenteel vindt dat de overheid haar taken beroerd uitvoert. En steeds meer mensen komen tot het besef dat wij zelf de samenleving moeten zijn. En de overheid ons daarbij slechts kan faciliteren. Dus gaan we zelf speuren naar vermiste kinderen. Bellen we sneller misdaad anoniem dan de politie. En gaan we onze eigen kinderopvang organiseren. Inderdaad, minder overheid, meer wij zelf. Ik zeg, neem het heft gewoon in eigen hand. Wel 0800 1121. Hartelijk welkom bij Avondspits. Burgerlijke ongehoorzaamheid, daar roep ik u niet toe op. Maar dat doet wel mijn studiogast van vanavond, Richard Lamp. Is aanwezig. Welkom Richard. Goedenavond. Zometeen veel meer met jou. De toekomst, dat zijn wij, zeg ik. Eh, vergeet Mark Rutte, vergeet Diederik Samson. We zijn het eigenlijk zelf. We moeten ons, onszelf opporren. En niet alleen maar klagen en tegen de overheid aanjuinen. Uh, ja, burgerlijke ongehoorzaamheid, daar zult u mij niet horen uh, toe oproepen. Ik mag natuurlijk niet de wet omzeilen, zeker niet als, als wethouder. Maar verwachten wij niet te veel van de overheid? Ja, zijn vanochtend 34 procent. En moet de burger actief meebouwen aan een veilige samenleving? Daarop zijn maar liefst 83 procent ja. Minder belasting dan wel, maar meer zelf doen. Iemand als uh, Kim Putters zei het overigens ook laatst. De nieuwe SCP-directeur. Um, ik laat u zo meedoen. 0800 1121 draait u als u het met me eens bent of niet. Neem het heft in eigen hand. En u kunt ook twitteren, vind ik leuk. Er zijn nog weinig tweets, dus daar kan wat meer bij. Op het tweede scherm, eh, dat doet u met een hekje eens of een hekje oneens. Eh, ik zeg even goedenavond. Welkom Richard Lamp, Trent Trendwatcher. Ja, goedenavond. Ja, wat versta jij onder die burgerlijke ongehoorzaamheid eigenlijk? Ja, die hebben eigenlijk twee smaken. Hè. Wat nog net wel binnen de wet blijft en wat uh, over de scheef gaat. Wat je dus inderdaad ook gewoon eigenlijk niet mag doen, punt. Uh, maar wat wel stiekem af en toe eventjes gebeurt. Hè. Maar dat, dat kan uiteenlopen van uh, zwart werken tot uh, wat serieuzere zaken. Uh, door mensen die echt in de financiële problemen zijn bijvoorbeeld. Maar het gros van de mensen blijft netjes binnen de, de wetkaders. Um, en die kijken bijvoorbeeld, nou hoe kunnen we dingen zelf organiseren? Ja. En die gaan er vooral ook vanuit, van ja luister eens. Die volksvertegenwoordigers hebben wij neergezet namens onszelf. He, zij zitten daar, maar... He, en wij moeten sowieso ja. de samenleving vormen. Zij moeten een deel daar politiek invullen. Uh, maar die samenleving vorm je uiteindelijk zelf. En doe je dat omdat, omdat uit kostenbewustzijn? Bijvoorbeeld mijn vrouw en ik zijn inderdaad bezig van... Nou, hoe kunnen we die crash afbouwen? En kunnen wij gewoon zelf een kind opvangen? En dat doe je zelfs ook met na schools opvang. Omdat het gewoon heel goedkoop en, en prima ja. is. Ja. Of zeg je, nee mensen vinden het ook gewoon beter? Nee, nee, wat je ziet inderdaad, eh, mensen hebben in sommige gevallen hebben ze meer tijd. En dus kunnen ze ook quality time met bijvoorbeeld de kinderen doorbrengen. En dan zeggen ze ook gelijk, van, joh, maar eh, wat kost dat eigenlijk, zo'n kinderopvang? En worden ze daar opgevoed of opgevangen? Nou, opvoeden doe je over het algemeen zelf natuurlijk als ouders. Mm. Uh, het beste, tenminste, dat vind je in ieder geval. En wat je dus steeds meer ziet, is dat ouders eh, met elkaar een, een soort van opvang creëren. Dan is het bij de een thuis, dan bij de ander ja. thuis. En daar maken ze een mooi schemaatje voor. Maar officieel moet je dan minimaal één ouder hebben... bijvoorbeeld die daar een, een certificaat voor heeft. Maar ja, over het algemeen is dat natuurlijk niet zo. Want als kinderen bij elkaar spelen, na school bijvoorbeeld... Ja, dan ja. mag je dat ook gewoon als ouders Toch, doen. Dat mag toch nog steeds, of niet? Of ben ik dan ook al burgerlijk ongehoord? Het ligt een beetje aan de aantallen... Hè, als je op een gegeven moment 20, 25 kinderen in je huis hebt als opvang... zeg maar, dan gaat het natuurlijk iets niet goed. Nee. En al helemaal niet als je een soort financiële verrekening hebt... omdat er bijvoorbeeld één van de ouderparen eh, niet kan oppassen... maar wel graag mee wil doen in die... Ja. Maar als je kijkt naar het minder brave voorbeeld, ja. zoals jij het noemt... dan hebben we het over inderdaad zwartwerken, belastingontduiking. Zeg je dat is de toekomst of zeg je zelfs daar roep ik toe op? Want het kan zo niet langer met die overheid. Nou ja, wat je nu ziet... je hoeft er bij wijze van spreken niet eens toe uh, op te roepen... want het mensen gebeurt. doen het zelf al. Wat je ziet is dat mensen, bijvoorbeeld zwartwerken... zien als het extraatje om net even iets anders te kunnen doen in de maand... dan wat je normaal gesproken verdient. Ja. Dat ze bijvoorbeeld nog even een avondje uit kunnen... of nog eens even iets leuks kunnen kopen voor zichzelf. Um, en uh, je hoort over het algemeen he, gewoon in de, de, de economielessen, zal ik maar zeggen... dat een heel klein beetje zwart werken in een economie... op zich helemaal niet slecht is nee, straks, ja, klopt. Omdat mensen dan ook het idee hebben dat ze wat kunnen regelen... maar het mag natuurlijk niet spuigaten uitlopen... Precies. wat je eerlijk gezegd in Zuid-Europese landen... net even iets meer ziet dan hier. Daar was het geloof ik de helft van de economie... Ja, daar daarom om zwart geld. Er weg zijn meerdere voorbeelden van. Nou, Zometeen meer Richard Lampluisteraars. Onze trendwoord, die voorspeld dus burgerlijk ongehoorzaamheid... zwart werken. Mensen gaan het helemaal anders doen... maar vooral ook positief. Dus inderdaad samen... Uh, mensen, nou een bus, uh, als, je, als je naar school moet... niet, niet een, een schoolbus, maar gewoon de bus zelf uh, organiseren met een pendeldienst enzovoort enzoverder. U kunt ook uw ideeën meegeven aan luisteraars 0800 1121 en twitter mij. Dat doet meneer Verres, die zegt eens. Ik heb mijn hele leven al het heft in eigen hand genomen. U weet hoe oud ik ben. Ik kan dat helemaal prima. En wil Post twittert het ook eens. En daarom moeten we winst op de wapenhandel belasten met 100% en zorg aan een kind belonen. Dat vindt hij in standpunt. Neem het heft in eigen hand. Ik ga naar mijn eerste beller. Kees Mossing uit Leedingsstad. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het helemaal zat met die klanten in Den Haag. Ja. Ik bedoel, we, we hebben een regering. Uh, ik bedoel, als jij een hypotheek wil, uh, wil hebben, dan worden ongeveer 300 papieren van je nagekeken. We hebben mensen die varen af, Die halen Griekenland erbij. Die hebben zes valse boekhoudingen. Die negen de meest runzeren. Jij en ik mogen daarvoor opdraaien. draaien. Hele politici lachen. Die gaan uh, handenbaantje worden weer omhoog gepromoveerd in een andere ding. Ja. Uh, die worden niet eens persoonlijk aansprakelijk gesteld. Meneer Teven vanmiddag staat in de Tweede Kamer... waarvan ik aan kan tonen dat hij vorig jaar de Tweede Kamer voorgelogen heeft... Ja. Uh, met een plan van iemand die nog niet eens veroordeeld was. Er lag een plan klaar voor een woning. Dat is voor geen enkele gedetineerde licht... Dat Over de, klaar, de zaak Tom, toch? Nog... Ja, bedoelt u? Dat ver... Nee, nee, nee. Oh, nee. De, een andere de, zaak? Een vriend van mij heeft 28 maanden onschuldig vastgezeten. En net voor de, met de, de, de zitting van de IJs ja. die hij vrijgelaten, daarna vrijgesproken. En hij vertelt had. De jongen die had zo'n woning kunnen krijgen, dan liggen planklaar. Er nou ja. is nog geen enkele gedetineerde die, uh, die nog niet vloor het is een planklaar. Oké. Okay. Dan ligt hij gewoon in de Tweede Kamer en, en die dik op zit er nog steeds. Even terug dan. dan, dan, Kees krijgen, iemand, ja. dan krijgen we de trein. Die bestaan ja, ja. in Italië, worden mee genaaid, en, en, en wie mag het allemaal betalen, zoeken. Nou ja, dat is het punt. Kijk, jij klaagt niet, je bent niet de enige Kees Mossing, er zijn genoeg mensen. Ja, maar dan mensen. kunnen we toch zelf veel beter? Nou precies, daar gaat mijn vraag ook over. Wat zou, jij, wat zou je voorstellen, hoe zijn, gaan we dat burgerlijk uh, in, Ik denk als we met gewoon tien mensen, en of je nou tien bouwvakkers neemt, of tien wethouders, door, ik denk dat een bouwvakker en een wethouder niet altijd even slim of even dom hoeven te zijn, die naast elkaar zet, dan leggen wij een traject aan en dan zorgen we dat we ook een trein besteld hebben. En ja. van waar de laatste biels in de grond zit, dan raast je trein eroverheen. Die trein is gewoon nooit, dus je niet in orde gaan we erheen. Dan zeggen we, als je hebt twee weken tijd de trein, dan maken ze niet boem terug. En dan nou. komen we gewoon even, even babbelen, klaar, boom. Okay. En, en, en sluit die klanten maar op gewoon. Ja, nou, het is, het is een idee, Kees. Hij staat erbij. Kees Mossing, dankjewel. Vergeet Den Haag-luisteraars. Neem het heft in eigen hand. U kunt reageren 21 Meneer De Haas uit Breda. Uh, Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, in hoofdzaak ben ik daar wel een voorstander van. Misschien dat wel binnen een democratisch kader gaat natuurlijk, hè. Ja. Uh. Uh, maar uh, ik ben ervan overtuigd dat mensen... Uh, in modo veel meer... Uh, met vrienden, met duren, met kennissen, et cetera, zelf kunnen doen in plaats van als individu bij overheden aankloppen. Mm. Uh, ja. Natuurlijk zijn er, er zijn mensen die goed mee kunnen, er zijn verstandig gehandicapten en uh, mensen die hulp nodig hebben. Moet ook zijn en moet ook blijven. Uh, maar grosso modo, ga ik staan. Dat, uh, dat dat de, verre de meeste mensen ja. met een beetje normaal leven, dat die gewoon een beroep kunnen doen op uh, buren, kennis, social media, et cetera. Precies, en de creativiteit, zegt u, van de mensen om je heen. Dat is eigenlijk waar, waar je naartoe zou kunnen gaan. Dan... Uh, ja, een heel ja. mooi voorbeeld is bijvoorbeeld in Breda, het Breda's Museum. Dat is uh, ja dat is ook zoals zoveel dingen zwaar getroffen door, uh, door bezuinigingen. Daar worden, daar worden uh, geweldige initiatieven toe. Getoond om de zaak De einde te houden. En men verwacht. op het eind van dit jaar. dat de omzet. Uh, ja, dat de omzet nee. in feite verdrievoudigd is. Kijk, dat is een voorbeeld. Dankjewel, meneer De Haas. met het voorbeeld uit Breda. Vier zit het oneens. Collectie. Collect Collectie, sorry, collectieve goederen, het staat mooi aan elkaar... zijn overheidstaak, kijk maar als het sneeuwt. Wie ruimt de straat op? We zijn een verzameling van individuen. En Peter Seurzen zegt, Eertmans absoluut mee oneens... brengt anarchie op termijn. Ja, dit is een punt wat net ook genoemd werd Richard Lamp in de studio. Uh, de democratie moet wijken dan voor het nieuwe initiatief van onderop... Ja. Daar, daar zit wel de uitdaging inderdaad. Uh, als je kijkt inderdaad hoe het nu georganiseerd is... en we zijn natuurlijk blij dat we in een democratie wonen... maar als je echt puur bedrijfsmatig hè, naar de politiek kijkt... dan krijg je helemaal jeuk. Want het is totaal niet efficiënt zo'n besluitvormingsproces. En noem maar op. Je zou dat veel beter als een soort dictator in je eentje kunnen gaan bedenken. Maar ja, gelukkig doen we dat niet hier zo. Dus hmm. we zullen die balans moeten opzoeken... waarbij je vanuit een overheid waarschijnlijk wel zoveel mogelijk... kaderstellend bezig zal zijn en voor een deel faciliterend. Maar dat je juist heel duidelijk aangeeft... van luisteren jongens, ja. jullie zijn samen ja, die, die samenleving en uh, pak het op. En maar wie gaat dit nou doen? Want kijk, Rutte, als hij naar jou zou luisteren... dan hij: je, joh, dat is het verhaal van, in principe van Rutte zelf. Het gebeurt alleen niet. Het, het, het gaat de verkeerde kant op. Jij spreekt van een spiraal die helemaal loodrecht naar beneden gaat. Wordt ja. Kelder zei, op een gegeven moment... Is het, dan komt er nieuwe fortuin. En dan is het voorbij. Dan, je bent tenminste... daar nu een voedingsbodem voor aan het kweken. En als je ziet, het zorgakkoord, het woonakkoord is alleen maar tijd winnen. Even echt voor nou, een soort paniekvoetbal zeg maar. Iedereen wist natuurlijk al lang dat we straks in de zomer weer met nieuwe bezuinigingsronden moeten komen. Want dat kan niet in een paar weken tijd opgelost worden. Dus dan kan je heel leuk een akkoord uh, sluiten. En dat de vakbonden en iedereen op een gegeven moment weer even rustig zijn. Maar dat zijn geen fundamentele oplossingen. Maar hoe zou jij het doen? Nou, je zal uh, moeten durven, en uh, dat hoef ik niet eens te doen... want dat is nu heel langzaam aan het gebeuren. De, bij de bouwsector hebben ze dat bijvoorbeeld nog niet zo erg door. In het onderwijs beginnen ze dat wel door te krijgen. Je moet heel erg gaan structureren zelf vanuit de sector. Als je ziet nu de, de, uh, bij het onderwijs die scholen, de Steve Jobs scholen... Ja. waarbij ze een experiment in feite doen met tablets en dat soort dingen. En daar komt veel meer bij kijken dan die hele zichtbare tablets. Maar dat is een hele andere manier van onderwijs geven. Flip the classroom, Het is ook een hele andere methode. Mauritsen uh, is daarmee bezig. Daar daar ja. bezig. Ja. Daar zie dat ze zeggen, nou, het moet anders kunnen. Die leerling en die docent veel meer centraal. En dan gaan ze het gewoon proberen. Binnen dat wettelijk kader van, mag dat? En uh, maar kunnen goed, dat doen? Daar staat de politiek buiten in feite. Hè? Ja, dan kan natuurlijk. je ook zeggen, ze ja. moeten het zelf doen. Ja. Of wat, wat is de rol voor jou van de politiek in dat nou, De politiek zelf moet op een gegeven moment wat duidelijker kunnen zijn van, nou jongens, wij geven iets meer vrijheden. als je ook Ik ben regelmatig bij de ministeries en die denken er inderdaad inmiddels ook zo over. Die zeggen, joh, wij hebben allerlei regelingen waar wel of niet geld of andere zaken aan gekoppeld zijn. Meestal was het zo, we schrijven een regeling uit, daar kunnen mensen op intekenen en dan kunnen ze iets gaan doen. Tegenwoordig kijken we veel meer... wat er in de samenleving gebeurt, wat er in de markt gebeurt... en dan haken we daarop aan en dan zorgen wij wel vanuit het ministerie... dat het juridisch allemaal klopt. Ja. Dus dat betekent dat je als markt... bijvoorbeeld als je in de topsector actief bent als bedrijf... dat je gewoon initiatief moet nemen uitleggen aan de overheid wat je aan het doen bent. En dat zij dan zeggen van, hé, hey, wacht even. Leuk dat jullie dat aan het doen zijn. We snappen dat jullie het gewoon zelfdragend willen doen. Maar wij willen ook wel een zetje geven Precies. vanuit de overheid. Je krijgt ruimte en we steunen je. sporten je dat, ja. dat hele gevoel dat er ook een passie is bij die overheid. Nou, ja. ik ben het met Richard Lamp eens, luisteraars. Neem het heft in eigen hand. Uh, bent u het daarmee eens of zegt u het wordt een totale chaos? Karl-Peter zegt mij eens, e eigen energie maken hoef je geen opslagen te betalen. Emiel Kamzol zegt, het gaat nooit lukken. We zijn daar veel te egoïstisch voor. Die is het er niet mee eens. 0800 1121. En u bent binnen hier bij het gesprek van de dag. Radio 1. Ik ga naar Rob de Vries uit Enschede met zijn reactie. Goedenavond. Ja, ik, ik vind het uh, inderdaad uh, naar uh, allergie er, uh, uh, gaan. En dat we kijken hoe de RTF, die ooit in de regering gezeten heeft, waar u ook nog in gezeten hebt, voor gaas van heeft gebakken. En onderling zelfs, niet alleen uh, niet met de andere uh, regeringspartijen maar onderling. <tie> en vrezen zich voor grote vrezen als zij de plannen die u nou. Uh, uh, ...ontvouwt fout uh, werkelijkheid worden. Amerika, daar heb je ook een uh, gigantische mm. terrogatieve overheid... ...en het is het, het meest associatieve land met Rusland in de wereld. Eigenlijk het wordt het een grote chaos met de visie. Het is iets moeilijker te horen wat mij betreft. staat de, de microfoon erg hard. Ik ga naar een volgende, Erik van Veenendaal uit Elst. Ja, goedemiddag. Goedenavond, meneer Erik. Ja, ik ben het uh, volledig eens met die stelling. Uh, als ik, uh, ik, ik heb ook regelmatig radio, een op de radio, radio uh, aan in de auto... Als ik uh, hoor dat de ene punt naar de andere punt ook wordt getrokken, de, de, de tussenliggende rustperiode tussen die puntpunten wordt steeds korter. Uh, als, als, als top van dit land uh, zeggen, we ja. moeten links af, dan, dan hebben we een politicus die, waars uh, die, uh, van alle kennis van zaken... gewoon zegt, we gaan toch rechts af. Hadden we dat al lang moeten doen? What? jij zegt het loopt, de kwaliteit loopt achteruit. Je lijn valt er af en toe mee. Eh, een beetje weg moet ik zeggen. Maar ja, ja, nee, voor... nee, hier kunnen we niet meer verder. Sorry, Erik, ik probeer nog een keer te bellen, want dit, dit is moeilijk te verstaan. Lijn zegt eens, zich is het lamp. Democratie. De staat, dat zijn wij. Directe democratie in plaats van indirecte. Dat is ook een goede trouwens. Want veel mensen, dat zijn trouwens ook die Kim Putters laatst, ik dacht in het Volkskland magazine. We moeten als eerste de macht veel meer bij burgers leggen. Uh, want anders keert de walletschrift. Nou, inderdaad. En uh, wat je ziet, he, je moet de macht bij de burgers leggen en laten zien. Het grappige is nu door de transparantie. Want daardoor zie je steeds meer dat er misstanden zijn... en zijn mensen ontevreden over de overheid. Vroeger zag je dat helemaal niet. En nu met alle WOP-aanvragen, noem het maar op, komt er steeds meer naar buiten. Maar juist die transparantie moet je ook omkeren. Dat je zegt van, kijk eens jongens... dit zijn we allemaal voor, vanuit de overheid voor jullie als samenleving aan het doen. He, dat kunnen we niet in ons eentje. Net zoals Rutte op een gegeven moment ook zei... Van, joh, de, de groei kunnen wij niet veroorzaken in Den Haag... maar we kunnen wel aanhaken en, en zo goed mogelijk daar een kader voor stellen. Ja. Maar dat betekent dus dat je het om moet keren en ook transparant, uh, transparantie van die samenleving moet verwachten. Dat ze heel goed kunnen aangeven. Nou, dit willen wij, die kant gaan wij op. Nou, precies. En zelf organiseren. In principe een beetje die samenredzaamheid eigenlijk. Fortuin die zei vroeger: van... je kan het paard wel naar de, de ja. haver brengen, maar hij zal het zelf moeten vreten. Dat is natuurlijk ook een punt. Mensen moeten het ook willen gaan doen. We komen natuurlijk uit een verzorgingsstaat. We zijn gewoon hartstikke verwend met z'n allen. Precies. We ja. denken ook: alles komt voorrijden. Ja. Ja. Ja, de, de, de, het besef moet nu doordringen. Dat we kwamen uit zo'n goede economie. Alles werd voor ons geregeld. Het wordt allemaal stukken minder letterlijk, letterlijk, minder brievenbussen, de AWB-palen verdwijnen... de postbode kwam vroeger twee keer per dag aan de deuren. Ja. Nou, nu moet je blij zijn als die op dinsdag en de rest van de week nog komt... maar maanden gaat er ook uit. Dus dat wordt allemaal minder. Dus niet voor niks. En we zitten niet in een soort dip... maar we zitten echt in een overgang naar een veel ja, meer uh, gebalanceerde economie. Er zijn economie. mensen, ik noem geen namen, die zeggen... op een gegeven moment moeten gewoon de, de afvalbakken worden weggehaald. Want dan, met als gevolg, dan gaan mensen zelf het vuil opruimen. Ik ja. vind dat vergaand. Ja. Het is een beetje dezelfde redenering als je... He, er zijn dorpen hier in, in Nederland, er zijn alle verkeersborden weggehaald... En toch zijn er geen ongelukken. En op hmm. het moment dat je regels afspreekt en heel veel verkeersborden neerzet, gaat het verstand een beetje uit. En ja, daar is natuurlijk een tussenweg. Je moet niet overdrijven in dat. Het moet, moet je ook je geen, geen, met... geen India worden, volgens mij. Op... Nee, natuurlijk zijn heel veel dingen juist goed opgebouwd het afgelopen jaar. En dat is natuurlijk ook jammer met alle uh, bezuinigingen. Dat er ja, een beetje roekeloos van alles nog wat ja. wordt afgebroken, wat we heel langzaam hebben opgebouwd de afgelopen jaar. Zo, Dank je wel. Zometeen gaan we praten over de Nationale Brainstormdag. Die je morgen in Utrecht ja. kijken wat daar gaat gebeuren. Want daar komt dit allemaal vandaan, luisteraars. Mm -hmm. Neem het heft in eigen hand. U kunt nog meedoen. Arjan zegt: uh, Ik zou het wel willen, maar Den Haag blijft zich bij mij bemoeien en elk goed plan weten ze te kapen en weer de nek om te draaien. En uh, Herman Boerman, die zegt: Overheid creëert zelf financiële burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij is het er wel mee eens. En Leon Hendricks twittert ook: Eens, gezonde maatschappelijke initiatieven zijn altijd welkom. Nu nog directe invloed van burgers op de politiek. We gaan heel eventjes naar Parijs. Daar zit Marcella Mesker bij Roland Garros. Ja, en we zijn bezig met de tweede halve finale bij de vrouwen. De absolute favoriete, Serena Williams. Zij speelt tegen de kleine, 1,64 meter korte Sarah Errani. En het staat binnen 18 minuten al 5-0 voor de favoriete. Williams, die in de vorige ronde nog drie sets nodig had tegen de Russin Koetsnetsova, is nu toch wel heel sterk bezig. Die kleine Errani, die is wel nummer 5 van de wereld. Stond vorig jaar in de finale, verloor toen van Sharapova, Dus heeft wel de ervaring. Is ook een hele leuke. Gravelspeelster. Maar ja, het postuur, als je zo klein bent en je kan niet hard serveren, nou dan word je met huid en haar opgevreten door Serena Williams. Die is zo sterk en zo groot. En serveert zo hard dat er geen beginnen aan is voor Sarah en Rani. In ieder geval niet in de eerste set, want daarin staat het 5-0 voor Serena Williams. En van Parijs gaan we naar Amersfoort, naar meneer Borges. Meneer Borges, goedenavond. Dag Joost, goedenavond. Dag. Ja, je jezelf van mij een heel ander geluid horen. Laat horen. Hallo. Ja je hoor, hallo. Jazeker. Gaat uw gang. Ja, ja, ja. En zie je, zal van mij een heel ander geluid horen. Ik vind het, kijk dat de burgers het heft in eigen handen nemen, dat is geen goed plan. Eh? Nee. Maar weet je, ik heb het met die hele democratie, zo langs mijn hand, al die jaren, ik ben 85 bijna, heb ik het dan allemaal gezien. En al die partijen met elkaar, ja... Het, het, het, het wordt een, een erge rot zo langzamerhand. Ja. Waar ik voor ben, Joost, Joost ja. dat is gewoon dat we weer een echte koning hebben. We hebben een heel verstandige koning en het prima vent... En die kan zijn ministers kiezen en dan ministers zo voor alle geledingen van het volk. Oké. Okay. Zowel voor de economie ja. als voor de zorg of wat ook. Ja, en ja. ook voor de vrachtbekwame maar, mensen. Maar dat is een en dan is die hele partijpolitiek, eh, dat hebben we niet meer nodig. In een, een principe, een, een, een, een, ja, een zoete dictator zeg ik dan even. Een, een, u zegt nou, zelfs... Nee helemaal niet, hoe kom je daar? Kijk, nou. in het verleden natuurlijk. We hebben dus eh, onder andere, zoals in Frankrijk, daar is ook die revolutie door ontstaan hebben dus koningen gehad die alleen maar aan zichzelf dachten. Ja, daar zit He? van alles tussen, maar, ook bij ons. Ja, daar zit van alles tussen. Ook de Tsare in Rusland was ook een despoot. Ben ik volkomen met je eens. Maar wij hebben een verstandige koning. Ja. En ik heb alle vertrouwen in die man... en ik heb geen cent vertrouwen meer in de democratie... Okay. en in het, in het handelen en wandelen van onze partijen... En ook zeker niet van deze. Regering. Ik snap uw punt, meneer Borges. Dank u wel. Het interessante is dat Richard Lambermijn in de studio. Juist een optreden van de nieuwe koning. toen hij nog prins was, dacht ik. Kroonprins. Ja. heeft ja. aangegrepen om die Brainstormdag te organiseren. van laat het nou eens aan de mensen over. Luister even mee, meneer Borges, als u wil. Want dat is interessant, Richard. Wat was dat met Willem-Alexander dat jij zei. dit is de aanleiding voor die Brainstormdag? Ja, nee, dat klopt. Dat was op een gegeven moment in het kader gezet. Uh, overigens van de, de Olympische Spelen. die ooit nog eens naar Nederland zouden komen. Ja. Uh, maar dat ging toen. Het, het gesprek ging in een veel breder verhaal. En uh, vandaar. Alles is inmiddels korte termijn. We hebben weer een behoefte aan een lange termijnvisie. En dat er echt een structuur komt. Dat heeft hij toen gezegd, toen hij nog prins was. Nou, met uh, Koningsdag, met de inhuldiging. Heeft hij ook een, een kroonrede gehouden. We hebben daar een aantal trendlijnen uh, uitgehaald, zeg maar. En dat bleek inderdaad allemaal in het verlengde te zijn. Waarbij je inderdaad uh, zelfredzaamheid en dat soort dingen uh, kan plaatsen. waarbij vrij duidelijk eigenlijk aangegeven wordt: van, luister, jongens, we moeten niet maar eindeloos zigzaggen met. en de economie en allerlei culturele uh, veranderingen en, en stemmingen. Een beetje, uh, ja, uh, hoe noem je dat, manisch depressief zijn zou ik nee, maar zeggen als nee. land. Maar gewoon een duidelijke koers ja. varen. En daar is dus behoefte aan. Perfect. Richard Lamp, jij ja, moet morgen die brainstormdag. Ja, inderdaad. Uh, we gaan morgen met z'n allen via internet op brainstormdag.com... komt een livestream en via Twitter en dergelijke gaat iedereen meedoen. In Utrecht zitten een heel aantal mensen bij elkaar, een paar honderd. En die gaan brainstormen ook over innovatieve projecten. Maar vooral gaan ze ook samen stellen een Nationaal Economisch Deltaplan. Niet als commentaar op de politiek of iets ergens... maar juist van, luister eens, wij zijn die samenleving... we zijn het bedrijfsleven, er zitten ook bestuurders bij... mensen van ministeries, studenten, van alles... en die gaan gewoon kijken welke projecten kan je nou allemaal initiëren... om die economie lekker aan de praat te krijgen. Wat gebeurt er al met topsectorenbeleid... bijvoorbeeld vanuit de overheid? Ja. Hoe kan je dingen goed op elkaar laten aansluiten? Oké, okay, Richard, ik zou zeggen... veel succes daar morgen in Utrecht... Dank bij je. de Nationale Brainstormdag.com En daar kunt u ook misschien nog wel een kijkje gaan nemen... in ieder geval online. Uh, Wim van Koop reageert nog op de stelling van ons beiden, eigenlijk Richard en mij. Neem het heft in eigen hand, uh, oneens. Gewoon een keer kijken als je weer gaat kiezen. En Peter Levering zegt, oneens focus verleggen naar meer ondernemen. Creëren van klimaat waarin verdiend wordt, bereik je niet door te bezuinigen. Ik denk dat hij het redelijk met ons eens is eigenlijk. En Renier, uh, René hier zegt, eens ik heb het idee dat wij er zijn voor de regering in plaats van omgekeerd. Neem de HSL niet via Den Haag. En de Betu lijn de Vira. We gaan we even naar Saïda uit Rotterdam. Goedenavond. Je Hallo. Hoi. Ah, ja, ik hoorde je niet. Hoi, hoi. Uh, Je had het ook gisteren over mensen met een uitkering, hè? Ja. Kijk, de gemeente Rotterdam eist zoveel van die mensen. Hmm. Nu is de. Uh, ze konden een, kon een subsidie uit uh, Den Haag krijgen van 50 miljoen. Maar hun eigen administratie klopt niet. Nee. Ja. Dat dus je eist van die burgers zoveel. Weet je? En ik heb bij twee dingen hier aangeklopt. In, de, Ik zeg, uh, wat gaan jullie daaraan doen? Ja, we gaan toch niet met standdoeken op, op de straat op? Het is te hard, bedoel je? Te hard voor kleine foutjes. Eigenlijk, Saïda, gisteren hadden we het over de pedo's. De pedoflat, maar we hebben het eerder de week of, over. Of eer ja, e gister Dat bedoel ik ook. Saida, <laughs> dank je wel voor je belletje uit, uit Rotterdam. Maar Mahiber zegt nog, neem het heeft een eigen hand. Eens, negeer Rutters oproep tot consumptie. Ga juist consumeren, Los je hypotheek af. En doe dat snel. En, en nog één korte beller, Martin van Raal uit Culemborg. Ja? Een korte reactie nog? Ja, als je ziet dat de overheid zich steeds verder terugtrekt... wil ik wel eens kijken of wij van de andere kant af als burgers datzelfde kunnen doen. En bijvoorbeeld het werk van burgemeester en wethouders kunnen laten doen de raadsleden. Kijk, die zetten we eventjes neer op ons, op onze, op onze, op ons vizier. Wat even ken je nog over na te denken, Martin van Raal. Dank je wel. Ja, daar brengt ons tot een einde. Uh, want u kunt deze gedachten dus verder volgen op Twitter. Straks gaat hier kunststof verder. Met daarin de balletdansers Igonen de Jong. U kunt haar kennen van de videoclip van Birds van Anouk. Maar ze is ook de eerste soliste van het Nationaal Ballet. Volg ons op twitter.com, apenstaartje, avondspits, WNL. Ik ben er morgen weer, dan met de laatste mening van de week. Geniet van deze mooie zomeravond. Graag tot dan. Richard Lamp bedankt, luisteraars bedankt, twitteraars bedankt. Graag tot morgen, tot avondspits. Morgen in... Vrijdagmiddag lang.